8 uur Christian Bonebakker met het NOS journaal. De bevolking van Egypte heeft zoals verwacht de nieuwe grondwet goedgekeurd. Bijna 64% van de Egyptenaren stemde voor, meldt de kiescommissie. De opkomst was nog geen 33%. De uitslag is een overwinning voor president Morsi. Het referendum leidde de afgelopen weken tot grote onrust. Zowel voor als tegenstanders van de grondwet gingen massaal de straat op. De oppositie van liberalen, socialisten en christenen... vinden de grondwet te islamitisch van aard. Zo zouden de rechten van minderheden en vrouwen onvoldoende zijn gegarandeerd. Nu de Egyptische bevolking akkoord is... moeten er binnen drie maanden parlementsverkiezingen worden gehouden. De grondwet is pas aangenomen als ook het nieuwe parlement ermee heeft ingestemd. Een politieagent heeft in Schiedam een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde aan het eind van de middag... na een melding van iemand die een vuurwapen in een auto had gezien... Toen agenten een kijkje gingen nemen, zagen ze vier mannen in een auto zitten. Twee van hen konden meteen worden aangehouden. De twee anderen gingen er vandoor. Tijdens de achtervolging die daarop volgde, loste de politie een waarschuwingsschot. Een van de twee mannen kon toen alsnog worden aangehouden. De andere wist te ontkomen. In de auto in Schiedam werd inderdaad een vuurwapen gevonden. In Nigeria hebben gewapende mannen zeker vijf bezoekers van een nachtmist doodgeschoten. Een van de slachtoffers zou de priester zijn... Daarna werd het kerkgebouw in brand gestoken. De moordpartij gebeurde in een stadje in het noordoosten van Nigeria. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist, maar vermoedelijk waren de daders lid van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ook de afgelopen jaren vermoorden Boko Haram bezoekers van kerstvieringen. Sinds 2009 zijn bij aanslagen van de terreurgroep in Nigeria honderden mensen omgekomen, vooral christenen. Het weer, veel bewolking met buien en veel wind. Vannacht wordt het droger, minimaal rond 6 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij de VPRO, welkom bij het Marathoninterview. Vanaf vandaag kunt u hier op Radio 1 in deze laatste week van het jaar... elke avond een aflevering verwachten van het Marathoninterview. Drie uur lange één-op-één gesprekken met speciale gasten... uit de wereld van cultuur, wetenschap en politiek. Om eens goed voorbij te gaan aan de waan van de dag. Op deze eerste kerstdag heeft een van Nederlands grootste sociologen... Joop Schoutsblom, die bovendien bekend is als schrijver... de trap naar de studio beklommen. Joop Goudsblom werd 80 jaar geleden geboren in Bergen, Noord-Holland. Als zoon van een onderwijzer. En hij groeide op in Kromenie. Al op jeugdige leeftijd bracht hij zijn vrije tijd door. Niet op de Noord-Hollandse voetbalvelden, maar in het Rijksarchief te Haarlem. Wat hij ervoer als het paradijs. Om al op zijn zestiende in de plaatselijke kranten te kunnen publiceren. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van de Zaanse molens. Hij zou geen geschiedenis, maar sociale psychologie en pedagogiek gaan studeren... aan de Universiteit van Amsterdam in de jaren 50. In die tijd maakte hij ook deel uit van de redactie van het studentenblad Propria Curus, waarin hij schreef onder de identiteiten van een hele reeks pseudoniemen. Ook behoorde hij tot de oprichters van het literaire tijdschrift Tirade. Zijn aforismen en poëzie zijn gebundeld in Pasmunt, verschenen in 1958... en de Reserves, uit 1998... Maar ook de literatuur kon hem niet afbrengen van de sociologie. Van 1968 tot 1997 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij bekend werd als verbreider van de civilisatietheorie van Norbert Elias. Ook werd hij genoemd de aartsvader van de zogeheten Amsterdamse school binnen de sociologie. Goudsblom woont dan ook in Amsterdam en was sinds 1958 getrouwd met Maria Goudsblom-Eustreiger... tot haar overlijder in 2009. Samen kregen zij twee kinderen. Job Goudsblom publiceerde in 1960 zijn proefschrift Nihilisme en Cultuur... dat door nogal wat liefhebbers, onder wie Anon Grunberg... een uiterst belangrijke studie wordt gevonden. Voor zijn boek Balans van de Sociologie ontving hij in 1975... de SE-prijs van de stad Amsterdam en ook voor zijn boek Vuur en Beschaving, dat in meerdere talen werd vertaald... oogste hij veel lof. In 1997 nam hij als hoogleraar afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Zijn memoires verschijnen deze dagen in tirade... het literaire tijdschrift dat hij mede oprichtte. U kunt zo gaan luisteren naar een gesprek over de wetenschap in het algemeen... over sociologie en het bijzonder... over de erfenis van Norbert Elias... het gedachtegoed van Menno Ter Braak... en wat er dan nog overschiet aan... Het leven zelf. Een uitspraak van Joop Goudsbloem luidt... Sociologie is een manier om de intellectuele verwarring te verminderen. Wel nu, vermindering van verwarring. Wie wil dat niet in deze onzekere tijden? Daarom aan de slag, interviewer Anton de Goede. En wilt u Joop Goudsbloem of Anton de Goede iets toevoegen... mailt u dan op marathoninterview@vpro.nl of via Twitter, hashtag marathoninterview. Overigens overigens. Mocht u niet alleen willen luisteren, maar ook nog willen kijken, ook dat kan. Gaat u dan naar omroep.nl en dan via radio naar radio 1 en dan krijgt u als alles werkt een stromende verbinding met de webcam hier en kunt u ons zien zitten in de studio. Heren, de microfoons gaan open, er is geen tijd te verliezen. Ja, dank Matthijs de, die deze introductie sprak en ons blijft volgen en straks ook een overzicht geeft... steeds per uur van wat dit marathoninterview ons brengt. Op Radio 1. En waar Radio 1 dagelijks bol staat van allerlei meningen... over aangespoelde bultruggen, kleine en grote schandalen... financiële onheilstijdingen en wat dies meer zei... laten we vanavond iemand aan het woord... die studie heeft gemaakt van lange termijn ontwikkelingen. Hoe heeft onze beschaving zich gevormd... Wanneer ontdekte de mens de lucifer en wat betekende dat eigenlijk? Vanavond hoop ik grote vragen te stellen. Wat laat zich zeggen bijvoorbeeld over de wereld van nu... als we die door de blik van onze gast waarnemen... en als we denken aan Menno Ter Braak en Norbert Elias... die Joop Goudsblom een leven lang intensief bestudeerde in hoeverre bijvoorbeeld zal de invloed van de financiële crisis... op onze samenleving vergelijkbaar zijn met die van de crisis... uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Grote thema's, maar dat is nu eenmaal het mooie van het Marathon-interview. We kunnen daar de tijd voor nemen. We zijn vereerd, Joop Goudsblom, dat je er bent. Welkom. Ik zal de microfoon een beetje in jouw richting zetten. Mm, ja. Um, en we gaan ook praten over de persoon Joop Goudsblom... Dit jaar tachtig geworden ben je, uh, Matthijs zei dat zo even... en je werkt aan die memoires die in tijdschrift worden gedrukt... waaruit blijkt dat je aan de hand van de sociologische inzichten... die je hebt verworven, fantastisch naar een eigen leven kunt kijken... en dat leven kan analyseren. Um, hoewel ik nu ook gelijk moet denken aan een notitie die hij maakte... over de herinnering... Hmm. Memoires zijn natuurlijk vaak uh, mensen, mensen, schrijvers vooral... Die, die herinneren zich dan iets en die laten dan de fantasie de vrije loop. Zo ben jij niet. Jij gaat loepzuiver, probeer jij te kijken... van wat er nou precies gebeurd is in het verleden. Een intrigerende notitie van jou gaat over herinneringen... en die luidt, erger dan de vergeetachtigheid, dubbele punt... de fantasie die over de herinneringen schuift. Het ideeën nageslacht dat het verleden vertimmert, onherstelbare schade. Taag, restauratie der herinneringen. Is dat iets wat je je tot taak stelt, dat je niets erbij mag fantaseren? Ik probeer inderdaad zo eerlijk mogelijk te reconstrueren hoe het geweest is. En hoe, vooral ook hoe ik uiteindelijk geworden ben tot wie ik... Ben tussen aanhalingstekens. Waarom tussen aanhalingstekens? Nou, omdat dat veronderstelt toch een heel helder beeld. alsof je echt weet van: dit ben ik, hier sta ik en ik kan niet anders. Maar vooral, dus zo ben ik. En ik ben bang dat niet alleen ik, maar dat eigenlijk ieder mens in de laatste instantie toch net iets te vatbaar is voor variatie om. Onder één formule te vatten te zijn. Een statische formule. Want wat is er mis met het schrijven van herinneringen. en dan de fantasie de vrije loop laten. en bijvoorbeeld omstandigheden iets erger te maken? Het oh, kan prachtige resultaten opleveren. Ik bedoel, zo'n boek als Speak Memory van Nabokov. is een heel mooi voorbeeld daarvan. Ik bedoel, ik verbied het anderen niet. maar voor mezelf heb ik me de taak gesteld. En je moet gewoon, als je begint met zoiets als memoires schrijven... Ja, moet je terrein afbaken. En je moet een paar principes, als het ware, voor jezelf in je hoofd hebben. En ik heb het wel zo geformuleerd van... er mag geen woord te veel in staan... en het moet allemaal zo waar mogelijk zijn. Ja, dat is wat jij graag... Ja. Ziet en wat jij als een soort taak hebt. Ja. En wat je in de publicaties die tot dusver geweest zijn, want het verschijnt dan in afleveringen. een paar jaar geleden begonnen ja. en dan nog weer eens iets. en in de oudere nummers van Tirade. al met al is het eigenlijk al uh, vrij omvangrijk. Ja. Gaat het dan naar, zou het een boekpublicatie al bijna kunnen zijn? Ja. Um, en eigenlijk, als je kijkt naar wat je gepubliceerd hebt buiten je wetenschappelijke werk is er sprake de laatste jaren van een, van een, van een enorme uh, toestroom van, van, van herinneringen. Zijn het herinneringen die al eerder zijn genoteerd? Of ben je nu aan het schrijven? Nee, soms, soms niet, hoor. Soms dan is er gewoon een hele concrete aanleiding. Bijvoorbeeld van mijn oude vriend Jan Eikelboom. Zijn de verzamelde gedichten verschenen nu in één bundel. Prachtige uitgaven. En dat is gevierd met een bijeenkomst in Dordrecht, de stad waar Jan Eikelboom stadsdichter was... en waar die ereburger was. Dus het was terecht dat het daar gebeurde. De burgemeester was er ook bij. En die mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen, samen met de weduwe. Maar uh, mij was gevraagd met twee anderen... die uh, Jan Eikelboom een halve eeuw lang geleden of nog langer ook al gekend hadden om iets over het, onze herinneringen aan Jan Eikelboom mee te delen. En dat heb ik daar ook gedaan met heel veel plezier. Er kwamen van allerlei dingen weer boven terwijl ik eraan werkte. En dat was dus een concrete aanleiding om in mijn geheugen te duiken... en te kijken wat, wat weet ik nog over mijn leven met Jan Eikelboom. Mijn vriendschap met Jan Eikelboom. Daar komen we over te spreken. Ja. Uh, ik heb een soort schema gemaakt mm -hmm. en dat staat gepland zo'n beetje tussen 10 en 11. Jan Eikelboom, de man die uh, ook al betrokken was bij de oprichting ja. van Tirade... Ja. En die jou Freud heeft leren, of voor het eerst Freud liet lezen. Ja. De poëzie van John Donne. En met wie je in de redactie zat van Propiacurus. Mm -hmm. Prachtige verhalen die we gaan horen. Uh, vanavond. Ik wil nog even zeggen het rare tijdstip waar we nu zitten. Mm -hmm. uh, het is namelijk kerst, Kerstmis. Ja. Heb je daar iets mee met het kerstfeest? Nee, in ieder geval is het voor mij geen enkele reden geweest om vanavond dit interview te laten plaatsvinden. Dat is uh, helemaal. Buit... Nou ja, in zover. Ik was oorspronkelijk uitgenodigd voor gisteravond. Maar gisteravond was de. De kerstavond die altijd door de familie van mijn vrouw werd gevierd. En gelukkig mag ik daaraan blijven meedoen in kleine kring. En ik heb daar ook geen moment spijt van... dat ik gisteravond in dat familieverband kerstmis heb gevierd. Ja, en met het, het christelijke feest, de geboorte van, van, van het, het kinderken en alles... Als je die, die, die, die, die christelijke achtergrond erbij betrekt, dan heb je daar waarschijnlijk niks mee. Nee, de, de hele familie niet. Want de familie is, voor zover ze niet zonder meer onkerkelijk is... is bovendien ook nog joods onkerkelijk... Dus dan is het <laughs> dubbel op, dubbel op niks met kerstmis. Met kerstmis ja. In diezelfde propiacuristijd die we net noemden schreef je... Het atheïsme uit zijn schijndood opwekken. De ethische dubbeldenkerij bestrijden. Dat lijkt mij inspirerender doelstellingen... dan literaire achterhoedige vechten... en onsystematische kleinvuilspuiterijtjes. Doe maar. Hier, <laughs> hier. Ik was het vergeten dat ik het ooit... Ja, zo en, militant gezegd heb. Ja. Een, van de, ja, een van de idealen van, uh, van tirade bij de oprichting... was tegen de godsdiensten, tegen het christendom. Ja. ja. Nou ja, niet van de oprichting van... O oh ja, tirade. Ik, ja. Sorry, ik dacht, je zei PC. Nee, bij tirade was het zeker zo. Ja. ja. ja. Daar komen we ook allemaal over te ja. spreken. Ja. Waarom had je eigenlijk zo'n hekel en zo'n afkeer... als we het hebben over het christendom van het geloof? Nou, dat... Dat kwam niet regelrecht van mezelf. Ik denk dat ik vooral werd aangestoken daarin door een andere oudere vriend. Net als Jan Eikelboom waren mijn vrienden uit, die, uit de tirade aanmerkelijk uh, een stuk ouder dan ik, vijf of zes jaar. En die andere vriend was Pierre Vinken... die zich later ook niet alleen een groot tegenstander van religie... in al zijn vormen heeft betoond, maar ook nog van het koningschap... Daar wil ik ook best wel wat over zeggen. Als republikein? Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Maar de, je, je liep dus eigenlijk achter vrienden aan zonder dat het nou eigenlijk je eigen overtuiging was? Ja, ik was een stuk jonger. Ja. In die tijd. Ik was. Laten we eens kijken, toen ik Jan Eikelboom leerde kennen, was ik 19. En hij was 5 of 26. En dat scheelt. En hij had bovendien een. Ja, we het straks over eiken. Ja, we gaan het straks over ja. IJK hebben. Want het is heel wonderlijk dat hoewel hij ouder is, werd jij toch zijn mentor. Ja, was een idiotentoestand. Idiotetoestand. idiotetoestand. Ja. Uh, even nog iets zeggen over het tutoyeren. Uh, eerder dit jaar hebben we elkaar ontmoet... naar aanleiding van een bijeenkomst over de dichter Jan Emmens. En toen stelde je voor om elkaar te tutoyeren. En dat zullen we vanavond dus op jouw verzoek ook doen. Waarbij niet uitgesloten is dat ik misschien een enkele keer op de U-vorm terugval. Maar... Um, Misschien ook niet, en misschien doe ik het zoals het hoort. Um, ja, dan de actualiteit zoals dat op Radio 1 te doen gebruikelijk is... om die te behandelen. Mm -hmm. We zeiden daar in de inleiding iets over... van Joop Goudsblom is niet de man uh, om het over de, de aangespoelde bult terug te nee. hebben. Nee. Um, we hopen wel dat we de komende drie uur iets van je te weten komen... over je visie op, laten we het dan maar zwaar... Zwaar, zwaar op de hand noemen... je visie op het huidige tijdsgevricht. Want dat is natuurlijk um, interessant. Een van de kernwoorden in je gedachtegoed is beschaving. Mm -hmm. Wel nu, wat laat zich zeggen over die beschaving... die nu, anno 2012, zich aan ons voordoet? Um, en dan is het ook nog zo dat er natuurlijk veel... aanknopingspunten zijn in het werk om daar toch... Uh, naar te kijken. Ik zal je veel citeren. Uh, en een van die citaten is... je citeert Freud als het gaat over... de mens, een prothesengod. Ja. En dan laat je daarop volgen... de belangrijkste prothese van nu... bankbiljetten, creditcards, pinpasjes. Ja. En toen dacht ik... ja, daar heb je eigenlijk de samenleving van nu. Uh, Freud, die de mens... Zij noemde een prothesengod een uh, mens, een gebrekkig wezen... dat zijn tekortkomingen met rationele technische middelen moet compenseren. Mm -hmm. En daar dus nu die pinpas voor heeft. Ja. Ik beluister in wat je zegt ook dat we rekenen op een luisteraarspubliek... dat voor wie het woord prothese geen geheimen bevat. <laughs> nou... Uh, zou, zou de groep die niet weet wat een prothese is. Ik, ik weet het. Ik heb wel eens gemerkt bij studenten bijvoorbeeld. als ik dat woord gebruikte. dat ze me glazig aankeken. en geen flauw idee hadden. wat dat nou wel kon betekenen. Wat is een prothese? Dat is een kunstledemaat. Ja. Ja. ja. En het, zelfs, het hoeft niet eens het ledemaat te zijn. Het kan een, een kunstgebit is ook een prothese. Het grappige is als je het zo benoemt en je kijkt naar die stelling van jou... dat een, een, een prothese natuurlijk meestal een heel nuttig hulpmiddel is. Ja. En daar kleeft eigenlijk geen negatieve nee, dan, bijsmaak aan. Nee, maar het, het geeft wel aan de hulpeloosheid die je hebt wanneer je het mist. En die creditcards en die uh, het gevulde portemonnee. Als je die mist, dan ben je er slecht aan toe... We hebben ons afhankelijk daarvan ja, gemaakt. Ja, volledig. En eh, die afhankelijkheid, daarvan zie je de negatieve kanten. Ja, je hoeft het niet eens negatief te noemen. Maar als je het maar ziet dat het er is. Mm -hmm. ja, dat we in alle opzichten in ons leven afhankelijk zijn van de samenleving. En dat dus zo'n uitspraak als die ooit gedaan is door Margaret Thatcher... in de tijd dat zij premier van Engeland was. Van, there is no such thing as society. Dat is baarlijke onzin. We zijn door en door sociale wezens. En we zijn van elkaar afhankelijk. En we dienen elkaar in... te zien als wederzijds afhankelijk. Dat hoort tot de kern van ons zelfbeeld. We zijn door en door, sociale wezens ja. is eigenlijk... Je hebt wel eens gezegd, ja, mijn vak zou je op één briefkaart kunnen samenvatten. De sociale psychologie, dat daar ben de, ik in afgestudeerd. Dat ja. is de sociale psychologie. Ja. En daarvan zei je, dat, dat laat zich samenvatten, eigenlijk in één zin. Ja. En dat is dan de Deze men, zin. Deze zin. Ja. Ja. ja. De mens is een sociaal wezen. Ja, maar door en door, dat vind ik ook aardig. om nog. En ik zou dan ook... Het liever in het meervoud zetten, want dan heb je ook gedemonstreerd dat je mensen altijd in het meervoud wilt zien. Want als je dan weer... Er zit eigenlijk iets tegenstrijdigs in als je gaat zeggen. De mens is een sociaal wezen. Dat deed ze Aristoteles. zo of zo'n politicon. Maar mensen zijn sociale wezens. Ze komen, net als mieren, niet anders voor dan in groepsverband. Ja, en dat zegt dan het jongetje... want laten we dan even al iets vooruitlopen op die herinneringen. Hmm. Het jongetje uit Crommenie, die Joop ooit was... Eh, geboren in 1932 in Bergen, maar vroeg naar Crommenie verhuisd. Ja. En zoals de inleider zei, Matthijs Deen... Eh, op zijn zestiende zag hij het Rijksarchief in Haarlem als het paradijs. En als je... je daar de oog op richt, dan was het eigenlijk... een heel geïsoleerd jongetje. En een jongetje dat niet naar het voetbalveld ging... maar de voorkeur gaf aan... Nee, maar met de neus. een jongetje dat... toch wel graag in gezelschap... verkeerde van volwassenen... die iets in hem zagen. He, en ik zou nooit naar dat Rijksmuseum, nou, Rijksmuseum... naar dat Rijksarchief gegaan zijn... als ik niet... een buurman had... die bijna bij mij om de hoek woonde... die de plaatselijke historicus van Cromonie was. Het was toen ook nog een vrij jonge man, moet het geweest zijn. Maar voor mij was het een volwassene door en door. En hij bedreef de geschiedenis van Cromonie samen met een aantal collega's van hem. Ook allemaal amateurhistorici die ook een tijdschrift hadden. Het Maanblad notabene, de Zaander genaamd. En ja, toen zij merkte dat er een... Uh, Jonge man rondliep in kromonie van een jaar of 15, 16. Nou, dat ging andersom. Ik vervoegde me bij. Aan de hand van mijn moeder ben ik bij meneer Van Vliet. We hebben we samen aangebeld. En mijn moeder die stelde mij voor aan meneer Van Vliet. En meneer Van Vliet die, ja, die ging maar al te graag met mij in gesprek. En die leende me boeken uit. En na één of twee maanden had ik alle boeken die hij mij te bieden had gelezen. En toen zei hij, nou ja, ik heb je verder niks meer te bieden... maar je zou eens naar het archief kunnen gaan. En hij kende dan weer de archivaris persoonlijk. Dus op die manier... En die, die mensen die moedigden me aan. Die, uh, hij was lang niet de enige daarna. heb ik Dus vier of vijf andere leren kennen die ook heel actief waren... en die me ook stimuleerden. Dus ik was niet, wat Norbert Elias genoemd zou hebben... een homoclausus, een in zichzelf gesloten mens. Nee, ik maakte deel uit... Van een groepje. En dat groepje heb ik eigenlijk, als ik er achteraf naar terugkijk, in de steek gelaten. Mooi boel. Ja. <laughs> ja. Um, Norbert Elias is een naam waar we ook straks op komen. Maar ja. hoezo heb je ze in de steek gelaten? Doordat, ja, dat is allemaal ook alweer het levensgeschiedenis. Maar ik ben na mijn eindexamen gymnasium een jaar naar Amerika gegaan. En toen ik uit Amerika terugkwam, toen. Uh, stond ik voor de keuze om vak te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. De mogelijkheid was geweest geschiedenis, maar dat is het niet geworden. Daar kunnen we het misschien ook nog over hebben. Het werd sociale psychologie, dat vak wat je, waarvan je de totale inhoudelijke kennis op een briefkaart kunt schrijven. Waar we straks ook nog over te spreken ja, komen, ja. ja. Maar dat wel echt deel van mijn habitus is geworden. En dat ik, dat ik zo overtuigd ben van het feit dat mensen door en door sociale wezens zijn. Ja, die overtuiging die heb ik pas opgedaan. En die is deel van mezelf geworden tijdens mijn studie in de sociale psychologie. Ja, en laten we die vraag dan nu maar stellen waarom het geen geschiedenis is geworden. Want dat ligt inderdaad meer voor de hand als je dat jongetje bij dat Rijksarchief ziet. Ja, en niet alleen, ik, ik had voor mijn examen had ik een paar tienen voor het. Ja, had toen nog zowel het algemeen als vaderlandse geschiedenis. En voor allebei had ik een tien. En ik heb in Amerika een jaar gestudeerd. En daar was mijn favoriete vak ook weer geschiedenis. En mijn favoriete docent was iemand die heette Karl Sjorski. Die is uh, later ook een beroemd historicus geworden. Daar heb ik contact mee, ben ik mee blijven onderhouden. Dus uh, allerlei... Alle liepen sporen liepen naar die liepen, geschiedenis. Eigenlijk vanzelf wezen, pijlen wezen in de richting mm -hmm. van geschiedenis voor mij. Maar ja, het waren de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En in het kader van de algehele vernieuwing... was er aan de Universiteit van Amsterdam een nieuwe faculteit opgericht. Politieke en sociale wetenschappen. En dat was het vak van de toekomst. Dat moest je doen. Daar, daar leerde je pas echt het een en ander. Daar leerde je hoe de sociale werkelijkheid in elkaar zit. En ik heb toen geaarzeld. Ik heb uh, geprobeerd of het niet mogelijk zou zijn om de keuze uit te stellen... en op in ieder geval één semester lang twee studies te doen. Ik ben toen naar het spreekuur gegaan. eerst van de hoogleraar die uh, de studie richting sociale psychologie... Beheerde. En die man die was een en al bereidwilligheid. Die zei: Natuurlijk kan dat. En als er problemen zijn met colleges die op hetzelfde uur gegeven worden, dan is er altijd een mouw aan te passen. Wat ik niet in de gaten had, was dat hij net begonnen was met een nieuwe studierichting. En er kwamen een aantal studenten op af waar hij niet zo verschrikkelijk van gecharmeerd was. Meisjes die dachten, iets met mensen, dat is wel leuk. Maar dan vooral ook misschien om een man tussen die mensen te vinden. En verder mensen met een diploma, school voor maatschappelijk werken... die graag dokter anders wilden worden. Maar hier had je dan een echte student. Diploma Gymnasium, 18 jaar oud. En ja... Die wou hij wel hebben, dus die wou hij wel te willen zijn. Maar ik dacht, zo gaat het dus toe op de Universiteit van Amsterdam. Ten haven werkt mij nu nog even Jan Romein. Dus ik vervoegde me ook op het spreekuur van Jan Romein. Groot historicus. Ja, toen een heel bekende naam. Zeer omstreden figuur, ook om allerlei redenen. Maar ja, een belangrijke een Nederlands historicus... En zo belangrijk dat hij geen eerstejaars op zijn spreekuur te zien. En ik werd opgevangen door een assistent die me niet toeliet. En ja, ik was toen toch al een beetje een geborneerd baasje. Want toen heb ik voor mezelf de conclusie getrokken. Als Romein mij niet wil zien, dan wil ik Romein niet zien. En daar heb ik maar gehouden. Ik heb die man tot zijn dood doet nooit in levende lijven ergens meegemaakt. Als er op een programma van Forum of wat er dan ook... de naam Jan Romein stond, dan was ik er niet in de zaal. En dat heeft bepaald dat je geen geschiedenis Daardoor, bent gaan doen. Daardoor ben ik geen geschiedenis gaan doen. Ja. Nou heb ik mij redelijk goed voorbereid, tot uh, zeer goed. Ja. Ik heb diverse mensen gesproken, ik heb gelezen over Joop Goudsblom. Ik ben nergens te tegengekomen dat iemand je een geborneerd baasje noemt... Maar nu noem je jezelf zo. Ik was toen... Ja, dat, dat, ik denk dat toen ik net uit Amerika terugkwam... dat ik toch wel... ja... mezelf... Uh, niet onbelangrijk vond. En... Uh, ik was natuurlijk gesterkt door... die hele houding van... Uh, ten haven. Die... Die jou zag zitten en die jou ja. heel graag wilde ja. hebben. Dus je ja. werd aan alle kanten gestreeld. Ja. Ja. En je had het gewoon hoog in de bol. Maar je maakte dat ook waar door fantastische resultaten. En um, nou ja, ook daar komen we nog op. Op het feit dat je ooit... Uh, een klas oversloeg op, uh, op, de, op de school. Nou, dat was op de lagere school. Oh, dat was op de lagere ja. school, maar ja. je was natuurlijk toch eigenlijk al van vroegst af aan... een, een bolleboos, komend uit een familie van de hoofdonderwijzer... van de ULO, die je vader was, de huisvrouw die je moeder was... Ja. Uh, in Krommenie, waar het rook, want dat is me ook bijgebleven... uit je memoirs naar uh, die, de linoniumfabriek. Ja, ja. Naar, naar, hè? ja. ja. Ruikt dat lekker of ruikt dat vies? Dat hadden jullie toen al... Dat, dat wisten we niet. Het was een beetje een wee-zoete geur. En ik zou er wel wat voor willen geven om die nog eens op te snuiven. <laughs> ja. Wij kunnen je dat hier niet aanbieden. Nee. Uh, wat, wat zou er dan gebeuren als je nou Proustiaans denkt? Zou dat dan herinneringen bij je ja, oproepen? Ik denk, ik denk het wel. De, de hele Zaanstreek die was vervuld van geuren. Als ik van, school, van huis naar school fietste, dan rook ik... Kakao van de cacaofabriek de Zaan. En ik rook ontbijtkoek bij de fabrieken van en dus, zo Vorige week in de Rode Hoed. En jij zei net toen ik zei, van, daar wil ik het even over hebben. Over de avond, over Max Weber, die daar vorige ja. week werd georganiseerd. Bijeenkomst, een, een nieuwe vertaling van een boek van Max Weber. Max Weber, grote socioloog. Uh, titel De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme. Ja. boek dat al honderd jaar geleden geschreven werd, maar nu in vertaling is. Waarvan, als ik me als leek, en ik ben helemaal niet geschoold in de sociologie... Um, daar iets over zou moeten zeggen, gaat dat over het protestantisme. Uh, dat de mens uh, leert dat je God eert door hard te werken dat het protestantisme eigenlijk een goed huwelijk is aangegaan met het kapitalisme. En dat kapitalisme waarvan je nu zou kunnen zeggen... zeker in 2012, dat, dat geperverteerd is geraakt... en eh, allerlei negatieve kanten van het kapitalisme zijn bovengekomen... en dat dat misschien wel te maken heeft met het wijken van het protestantisme. Of is dat nou een hele... Ja, het is helemaal... Het is een heet... Die studie van Max Weber is een, eigenlijk een hele rare studie. Het is een heel raar boek. En de titel dekt de inhoud al helemaal niet. Want het heet dus de, de Protestantse Ethiek en de Geest van het Kapitalisme. Maar meteen al blijkt dat hij heeft het niet over het Protestantisme in het algemeen. In tegendeel, Luther die valt er helemaal buiten. Alles wat dus Lutheraans is. En. Uh, ook de vrijzinnige varianten die we in Nederland al vanaf de 17e eeuw hebben natuurlijk... van het protestantisme, dat valt er allemaal buiten. Het gaat over het calvinisme. De calvinistische ethiek. En die wordt door Weber dan aangevoerd als zijnde een van de bronnen... van wat hij noemt het kapitalisme. En daarvan is ook niet echt duidelijk wat hij eronder verstaat... Hij heeft het gedeeltelijk over de, ja, de tijdgenoten van Calvijn eigenlijk al. En iets één of twee generaties later, maar in ieder geval overgang naar de 16e en 17e eeuw. En hij heeft het ook over het hedendaagse kapitalisme van zijn tijd. 100 jaar. Op 1900. Geleden. Mm -hmm. En dan heeft hij iets daartussenin, en dat is eigenlijk een van de hoogtepunten van het boek dat is een boekje wat hij gebruikt als bewijsmateriaal voor zijn these... dat er een verband is tussen het Calvinisme en het kapitalisme... maar dat het verband langzamerhand helemaal verdwenen is... door het proces van rationalisering en secularisering. Juist. Waarbij het geloof steeds minder duidelijk naar voren trad. En dat boekje wat hij daar dan gebruikt... Dat is geschreven door de Amerikaan Benjamin Franklin. Het meest bekend, denk ik, als de uitvinder van de bliksemafleider. Maar een uh, heel veelzijdig man die van alles en nog wat... Hij uh, heeft, heeft veel geschreven en hij heeft uh, onder andere... daartoe behoort een heel kort geschrift getiteld... Uh, Necessary Hints to Those That Would Be Rich. Dus hoe? kan ik in het, slagen in het leven en uh, rijk worden, geld verwerven. En dan begint Franklin met te zeggen, tijd is geld. Je moet, het eerste waar je op moet letten... Hij richt zich tot jongens van een jaar of 16. moet mm -hmm. je zo een beetje voorstellen. Het eerste waar je aan moet denken is, tijd is geld. Altijd door te werken kun je geld verdienen. En als jij een middag lang in, niet werkt, dan heb je eigenlijk een paar cent, in het, het gaat nu om hele kleine bedragen... over de bal gegooid. Altijd werken. En niet alleen altijd werken, maar ook zorgen dat je gezien wordt... terwijl je aan het werk bent. Dus je moet ook niet in de kroeg gezien worden door de week. En liefst helemaal niet. Maar want als je bekend staat om een, om, om een oppassende levenswandel... dan ben je ook kredietwaardig... En er zijn altijd wel al mensen die hebben wat geld over. En die zouden jou bijvoorbeeld 100 gulden kunnen uitlenen. En die moet je dan over een jaar terugbetalen met rente. En die rente die haal je er zeker uit als je maar dat geld benut... om ja, nuttige dingen te doen, dingen te maken waar andere mensen wat aan hebben. Die zullen je er graag geld voor betalen, geld voor betalen. En dat is ergens zou je nu kunnen zeggen, dat is dan een, een, een ethiek... Uh, die geassocieerd wordt met het kapitalisme... en daar is iets weggegaan, verdwenen. Oh ja, het curieuze vanuit ons, het huidige het gezichtspunt is natuurlijk ook... dat waar Benjamin Franklin mee begint, zo rond 1750... is te zeggen, zorg dat je kredietwaardig bent. Leen. Mm -hmm. Leen. Je kunt niet genoeg lenen. Dat is, daar, daar, daar moeten we het van hebben. En daar is het nu juist misgegaan. Ja, dat, dat, dat kon Weber het ook niet weten in zijn tijd. Maar het is heel curieus. En maar zeg je ik nu eigenlijk. Ik zal een citaat voorlezen. Het gekke is. Mm -hmm. Toen ik die lezing. Het was niet echt een lezing, maar toen ik dat interview. voor. Uh, Jij ja, was een van de aanwezigen op ja, die avond. Ja. En. Ik mag bijna wel zeggen, we waren met z'n drieën. Ik heb voor drie gelezen, want ik heb dat boek eerst in het Duits gelezen. Toen heb ik het in het Engels gelezen en nu was het in het Nederlands verschenen. Heb ik het nog een keer gelezen in het Nederlands. Dus ik kende het echt wel van haver tot god. Maar... Um, die passages over Benjamin Franklin, dat is voor mij het hoogtepunt van het boek. En ik citeer even. Uh, geld is vruchtbaar. Geld kan geld verwekken. En het nageslacht ervan. Verwerkt nog meer, enzovoort. Vijf shilling, omgezet worden er zes. Nog eens omgezet worden er zeven shilling en sixpence, enzovoort. Totdat het honderd pond wordt. Hoe meer ervan is, des te meer brengt het voort bij iedere omzet. Zodat de winsten steeds sneller stijgen. Wie een drachtige zeug dood, vernietigt haar hele nageslag tot in de duizendste generatie. Die een crown vermoord, vernietigt alles wat deze zou hebben kunnen voortbrengen. zelfs tientallen ponden sterling. Hmm. Ja, dus je moet zorgen dat je die crown. in handen krijgt. en hem goed bewaart. en dan. dat betaalt zichzelf. Ja, wat ik begrepen heb. is dat er vanuit. Uh, het, dat die christelijke achtergrond. een soort mor moraal ook ontstond dat je je geld, dat je verdiende... ook op een goede manier moest besteden voor de gemeenschap. Nee, dat is het niet. Wat, wat, uh, het, het is een heel verwrongen betoog, eigenlijk, vind ik... waar ook een heleboel theologie aan te pas komt. En het hangt samen met de predestinatieleer van Calvijn. Ja, dat was een van de belangrijke leerstukken van Calvijn. Heb ik begrepen. Het is voor mm. mij echt een vreemde wereld allemaal. Als ik erover praat... Maar Weber heeft denk ik wel gelijk als hij zegt... het was voor mensen in de 16e en 17e eeuw iets van uitermate groot belang. Dat het, het leven hier, dat, was maar, dat duurde maar kort. En daarna kwam er nog een. Dat duurde tot in mm -hmm. eeuwigheid. Nu, en als je daar dus verkeerd terecht kwam, nou dan, dat was niet best. <laughs> nee, nee, nee. nee. nee. Um, jij zegt dat het boek is eigenlijk een heel gecompliceerd boek, en het is een raar boek, en het ja. heeft een verkeerde titel. Moeten we, is, dit, dit lijkt me dan ook geen opening om nu verder over te praten. Het geeft ons geen inzicht in de financiële crisis waar we nu in zitten. Nee, absoluut absoluut niet. helemaal nee. niet. Nee. Dus het nee. loopt dood. Ik dacht, nee, het enige wat, er, wat ik wel, en daarom heb ik dit citaat meegenomen... Mm -hmm. uh, wat ik er namelijk interessant aan vind... is dat hier door Weber echt de kern van, het van de kapitalistische geest... wordt gepresenteerd aan de hand van die Benjamin Franklin. En waar begint dat mee? Lenen. En dat vind ik heel frappant. Mm -hmm. Alleen, het lenen wordt je dus heel duidelijk aanbevolen. Dat is de motor van het systeem. Nou terwijl nu het lenen eigenlijk in kwaad daglicht staat. Ja, maar het en... grote verschil is natuurlijk... het heel belangrijk onderdeel van het lenen nu is consumptief. En dat wordt hier helemaal niet aan orde gesteld. Je leent geld om meer geld te kunnen produceren. Om te investeren. Om, ja, dat gaat via de investeringen. En het, uh, ja, het theologische motief, wat ik dus erg ingewikkeld vind is, je, je doet dit niet om je medemensen van dienst te zijn. Het, je doet het in de hoop dat je daardoor de tekenen zal dragen... van uitverkoren te zijn volgens de predestinatie. Juist. Dat... Zit er nou een heel klein beetje achter... dat jij dit boek uh, minder interessant vindt en het liefst terzijde schuift... Dat je zo'n anti-christelijke achtergrond hebt. Dat je daar eigenlijk. Het zou best kunnen hoor, maar. Ik heb ook. in de sociologie wel verkondigd. dat er eigenlijk. in het kijken naar. de ontwikkeling van de menselijke samenleving. over de laatste 10, 20 eeuwen. dat je. duidelijk kunt zien dat er zijn twee hoofdstromen. of er is eigenlijk één hoofdstroom. waar Max Weber zonder meer toe behoort. En die schrijft hem een heel belangrijke rol toe aan de godsdienst. Die zegt: de kerk heeft in de middeleeuwen een heel belangrijk aandeel gehad in de beschaving van het West-Europese volkje, de volkeren. En dat is zo gebleven. De godsdienst is een niet te verwaarlozen factor geweest in het hele civilisatieproces. En ik heb dat het Augustijnse model genoemd. Want in het grote boek van Augustinus over de staat Gods daar is dit ook het headlight-motief. Ja. En nou heb ik, als ik, als ik even mag onderbreken. Ja. Ik heb gisteren in een kerk gezeten in Ermelo. Ja. En terwijl ik zelf niet godsdienstig ben, mm. maar mijn schoonfamilie is dat wel. Ja. En ik ben dan getuige van een volle kerk met zingende mensen. Ja. Met een, een, een, een dominee die die het die, die, die, die over de, de kern van het leven heeft. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, als er nou één bindende factor is, so, sociaal... dan komt dat wel heel erg vanuit die hoek natuurlijk. En, in, en, en op de rare manier aangrijpend, ook om dat mee te maken. In Ermelo, zeker. <laughs> ja, op de Bijbelbelt. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik onderbrak je. Je hebt dus die stroming van die god De Augustijnse, en ja. daar tegenover heb ik gesteld... De Lucretiaanse. Met Lucretius als. He, je moet dan. Augustinus is één figuur. Nou, dan stel je een andere. hele sterke. intellectuele figuur. die een paar eeuwen eerder geleefd heeft. Een onverdachte. ongelovige. voorloper in heel veel opzichten. zelfs al van de evolutietheorie. En iemand die ook verketterd is. op een vreselijke manier. in de middeleeuwse traditie. toen. Ja, bijna iedereen die iets op papier kon schrijven was monnik. Was inderdaad lid van de kerk. En die mensen die wou dus niks van deze Lucretius weten. Pure ketterij. Maar ik heb gezegd, als je erop let... dan kun je toch naast de dominante traditie... die door Augustinus wordt vertegenwoordigd... in de hele Europese ideeëngeschiedenis... Een ja, contrapunt, ik heb het genoemd een recessieve. Ja, dus net als in de biologie heb je de, de dominante en de recessieve eigenschappen. Je kunt een recessieve traditie aanwijzen en die noem ik dan Lucretiaans. En ja, daar, hoor ik, daar reken ik mezelf zonder meer toe en daar reken ik Norbert Elias toe en talloze andere sociologen. Mm -hmm. Dat... Ja, waarmee je niet. Dat bindende element van godsdiensten ontkent. Nee, natuurlijk, helemaal niet. Hè? En nee. sterker nog, ja. je, trekt, je, je hebt dat natuurlijk ook wel genoemd. als je het hebt over het nihilisme, wat een mm. ander begrip is. Je ja. bent gepromoveerd op nihilisme en cultuur in de jaren zestig. Ja. Want het fenomeen van het nihilisme hield jou heel erg bezig. En als ik iets zeg wat niet klopt. moet je ogenblikkelijk, dan zeg je dat. Maar dan was het toch zo dat eigenlijk elk uitgangspunt, elk geloof, elke overtuiging... die uitging van één waarheid, zo luidt jouw filosofie... Mm -hmm. altijd vroeg of laat nihilisme oproept... omdat dat niet waargemaakt kan worden. Nou, In ieder geval dat in de West-Europese traditie... dit element heel sterk ook lange tijd alleen maar recessief aanwezig was. Maar het was er. En er werden altijd weer mensen door aangetrokken... Er werden telkens weer pogingen gedaan om dat te elimineren. Om, daarvan te... om wat te elimineren? Nou, de herleving van het ketterse gedachtegoed... dat alle waarheden in laatste instantie groepswaarheden zijn. Er waren, op het gebied van de religie, waren eigenlijk in, als je het tot West-Europa beperkt... dan waren er drie hoofdstromen waren aanwijsbaar. Je had het christendom, je had het jodendom en je had de islam. Die drie waren bekend. En er waren dan mensen die hiervan op de hoogte waren... en die een leer bedachten van de drie bedriegers. Ze kunnen onmogelijk alle drie gelijk hebben. En alle drie roepen ze hun god aan. En menen dat die god die vertegenwoordigt de waarheid. En dat kan niet. Ze, ze de universele aanspraken van drie concurrerende religies... Die, uh, dat die loopt op... ergens paak. Ja, ja. dat loopt spaak. Is een waarheid als een koe ook. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> um, nog even over die Weber. Ik dacht, hij heeft hier een prachtig beeld. Want hij riep voor mij als, als uh, iemand die in 2012 gewoon naar de wereld kijkt een beeld op van de Noord-Europese landen... waarmee het op kapitalistisch gebied goed gaat. En de, de Zuid-Europese, de, de zogeheten knoflooklanden, die er een potje van gemaakt hebben. Ja. En dat zijn de katholieke landen en die protestantse landen in het noorden. Die, uh, die gaan dus beter in dat opzicht. Maar is dat een houdbare theorie dan? Nou, het werd... Ge Tijdens dat forum, al door een van de drie forumleden, namelijk de econoom Arnoud Boot, weerlegd, gefalsifieerd, zou Popper gezegd hebben. Door, te dat, door erop te wijzen dat de meest voorspoedige, voorspoedige, voorspoedige regio op dit moment in Europa is Noord-Italië. Ja, dus daarmee heb je toch al die Noord-Zuid-tegenstelling... enigszins ontwricht ja, nou, als je daarop wijst. Ja, maar ja. dan heb ik dat ook weer besproken met weer iemand anders. Ja. En die zei, ja, maar Noord-Italië gaat, eh, gaat dan ook inderdaad... Eh, economisch zeer voorspoedig. Mm -hmm. Maar dat ligt ook heel erg dicht tegen Zwitserland. En dat is weer enorm protestant. Maar ja, maar dan heb je dus allemaal de hypothese moeten inschakelen. <laughs> om... <laughs> Nou algemene ja, theorie te handhaven. Is dat niet iets wat een wetenschapper voortdurend doet? Jawel, en ik, ben ook niet zo, ik geloof ook niet zo dat falsificatie het enige criterium is... waarmee je wetenschappelijke theorieën moet beoordelen. En ik heb dat wel eens het schiettentmodel genoemd. Want Karel van het Reven, die we misschien later nog noemen, ja. die heeft zelfs jou... Verweten en eigenlijk de hele sociologie en de sociale wetenschappen... en de evolutietheorie erbij. Dat ja. Popper nu juist aantoont dat ja. het eigenlijk allemaal gezwam is. Ja. Om het ja, oneerbiedig te het zeggen. Niet, omdat het niet voldoet aan het falsificatiecriterium. Ja, ja, want het falsificatiecriterium wil zeggen... dat iets tot in de einde het moet verifieerbaar zijn... en controleerbaar en keer op keer opnieuw te toetsen. Ja. ja, en verificatie, dat is alleen maar... Telkens nieuwe voorbeelden aandragen die de theorie bevestigen. He, dus je hebt als het, het beroemde voorbeeld van Karel zou zijn, bijvoorbeeld, alle zwanen zijn wit. Inderdaad, daar zie ik alweer een witte zwaan, daar zie ik alweer een witte zwaan en nog een witte zwan. Ja, ja. En dan komt er iemand, die komt aan met een zwarte zwan. Ja, dat is falsificatie. En dan de, uit, dus de, de these, alle zwanen zijn wit, die is daarmee. Definitief om zeep geholpen. En dat is de enige zekerheid die we kunnen hebben, zegt Popper. Juist. En zegt Karel van Dreven hem na. Nou. En daarop zegt Joop Goudsblom vervolgens: dat dit niet het enige model is waarmee we kennis vergaren. Dat in een heleboel gevallen we met statistische modellen werken, bijvoorbeeld. Waarin niet één uitzondering meteen het hele beeld in één doet storten. Terwijl jouw richting in de sociologie... waar we straks uitvoerig nog op terugkomen... ook weer niet de richting binnen de sociologie is... van tabellen en van statistieken. Nee. Eerder in tegendeel, ja. zou ik bijna zeggen. Ja. Want... Maar ik ben dus ook geen falsificatie aanhanger. Mm -hmm. Dus dat, dat klopt eerder wel. Dat, dat... Ik uh, heb het idee dat je moet herkennen voor de sociale wetenschappen... heb je, daarom zit ook de vraag of dat falsificatie-idee... of dat voor de natuurwetenschappen zo goed opgaat, hoor. Maar uh, voor de sociale wetenschappen is het ongeschikt. Dat, denk ik, uh, laat zich verdedigen. Zou je nou heel in het kort kunnen zeggen wat de sociologie heeft... een, een voorbeeld dat veel mensen zal aanspreken, heeft opgeleverd? Een concreet inzicht... Verworvenheid? Ik, ik weet niet of dat een goede vraag is. He, want ik zou ook niet zo onmiddellijk weten. Als mij hier gevraagd wordt. kun je een inzicht noemen. dat we danken aan de natuurkunde. of aan de sterrenkunde. of welke solide wetenschap ook. Ons hele wereldbeeld. is bepaald door. Een uitgefilterde algemeen wetenschappelijke kennis. van hoe de wereld in elkaar zit. En dat is bij, de, het is bij de sociale wetenschappen. die zin waar we mee begonnen. van mensen zijn sociale wezens. Dat is een soort. wat Karel van Reven genoemd zou hebben. binzenwaarheid. Waarheid als een koe. Maar die nog steeds niet tot alle mensen is doorgedrongen en die ook in ieder geval niet tot in al zijn consequenties wordt erkend. Noem eens iemand tot wie dat niet is doorgedrongen. Aan wie denk je dan? Nee, ik, ik denk niet speciaal aan... Kijk, je, je kunt op allerlei manieren... Uh, een van de grootste psychologen, psychoanalytici, Simon Freud zelf... daar heeft uh, Norbert Elias in een van zijn laatste werken een kritiek op geschreven... Die erop neerkomt. Freud heeft geweldig veel ontdekt, omtrent uh, hoe de menselijke psyche in elkaar zit, hoe die werkt. Maar het is Freud ontgaan hoezeer sociale invloeden tot in het diepst van het menselijk bewustzijn en ook in het diepst van het menselijk onbe onbewuste doorgedrongen zijn. Ja, dus het, het is een inzicht dat naar mijn idee nog lang niet... het is ook alweer meer dan 100 jaar geleden... maar het, uh, het is een inzicht dat nog steeds niet zozeer gemeengoed geworden is... als bijvoorbeeld wat tegenwoordig iedereen wel weet... of in ieder geval behoort te weten... dat niet de zon om de aarde, maar de aarde om de zon draait. Mm -hmm. Zo'n soort waarheid... Het zou ook moeten zijn, mensen zijn door en door sociale wezens. Daar beginnen we mee, dat, dat, dat zien we. Dat, en dan, gaan, dan praten we verder. Dit laten we... Euh, euh, laat iedereen die dit hoort in ieder geval dit in de oren knopen... dan is dat alvast binnen voor vanavond. Uh, jouw, jouw manier van sociologie bedrijven... als mm. we dat nou nog eens proberen te omschrijven... ik, ik vroeg het aan iemand die zei... Ja, de school, de Amsterdamse school, zoals het in de inleiding genoemd werd... en ook daarbuiten, stond voor kwalitatief onderzoek. Voor, ook voor essayistisch schrijven. Mm -hmm. Abraham de Zwaan komt uit die school voort, PC-Hoofdprijswinnaar. Ja. Goed schrijven is een deugd in die school. Esthetiek hoorde daar ook bij. Een vak, opgekomen in de jaren 40-50... Um, dat misschien na die tijd ook wel weer deuken heeft gekregen en, en, en uit de aandacht is verdwenen. Hoewel je zegt, ja, er is nog echt zoveel te doen. Mm. Hoe komt het dan dat dat toch ook weer voor een deel is weggeëpt? Ik dacht dat sociologie tegenwoordig weer aardig meedoet. Het aantal studenten, dat uh, is constant. Dat loopt niet terug. Hier in Amsterdam zijn het, ik weet het de getallen niet precies... maar tussen de 100 en de 150 eerstejaars per jaar. Dus dat... Uh, ja, misschien is mijn beeld in Het aanzien. Er is een tijd geweest dat er een aantal sociologie bashers rondliepen in Nederland. En niet alleen Karel Treven, maar ook Jan Blokker, die kon er ook weg mee. Maar dat, dat is toch een beetje voorbij. En niet alleen omdat deze twee heren niet langer in leven zijn, maar het, uh, <lacht> het klimaat is echt wel veranderd, denk ik. En de rode hoed zat vol. De zaal die ja. hier over Max Weber ging, ja. ook typisch dus dat boek dat dan na honderd jaar vertaald wordt. Ja. Je zou kunnen zeggen, dat zit dan misschien weer in de lift. Het waren wel veel grijze mensen die in de zaal zaten. Ik had niet het idee, hier is nu een jong publiek. Nee, aan... dat, ik moet erkennen dat dat vaak opvalt in de kringen waarin ik verkeer, dat daar de grijze haren in de meerderheid zijn. Dus dat dat is wat dat betreft, toch een ja, generaties die ieder hun eigen weg gaan. Ook in de vrije tijd. Mooi in ieder geval om hier straks ook nog twee uur over door te praten. En um, wat mij opviel, dat het civilisatieproces... waar we het straks uitgebreid mm. over gaan hebben... dat is een, een, een, een gemunt begrip geworden. Uh, ik zag in een column van Arno Grunberg dat hij dat gebruikt als woord. Wat, ja, en hij niet alleen. En, en hij niet nee, nee. iedereen, je komt ja. het tegen. Wat ja. is het civilisatieproces? Oh, dat wil je nu. Ja, toch even vooruitlopend op straks. Ja, dat valt op zoveel manieren te beantwoorden, die vraag. Um... Laat ik alleen maar zeggen wat, hoe ik het nu zie. Het, civilis het civilisatieproces is een. proces dat. minimaal. een half miljoen jaar aan de gang is. En waarvan je kunt zeggen dat. Het uh, Al datgene omvat, waardoor mensen als soort sterker zijn gaan staan tegenop ten opzichte van andere dieren. Dus het is Niet het antwoord wat je verwacht had, denk ik. Nou, ja, ja ik, ik weet niet. Ik had niet echt gelijk een, een, een. Ik had wel een antwoord verwacht, maar ik had er geen beeld van. Nee. Want ik realiseer me dat er heel veel over te zeggen is. Ja, en uh, dat je gelijk met miljoenen jaren uh, komt, dat verbaast mij niet. Mm -hmm. uh, waar jij inderdaad de man ja. bent van de lange termijn ja. uh, ontwikkelingen. En bijvoorbeeld het ook nog graag uh, wilt hebben over het vuur waar je een studie ja. naar uh, uh, hebt verricht. Waarom wou je het zo graag over die studie hebben? Nou, omdat dat voor mezelf steeds meer bepalend is geworden voor. De manier waarop je naar de wereld kijkt. Uh... Hoe de mens met het vuur omging. Want daar gaat die studie over. Wanneer het vuur ontdekt werd, wat het betekende ja, voor Ik begin samen. met alweer te corrigeren. De, Niet de mens. De mensen. Ja. Nou, <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, dat dus ook ook weg laten. Mensen. De manier waarop mensen. Maar. Ja, dat, er is ook op zoveel verschillende manieren over te praten. Maar laat ik het is waarschijnlijk ter afsluiting van het eerste uh -huh. uur... even zeggen hoe ik op dit hele onderwerp gekomen ben. En dat is de combinatie van één moment... met een lange periode die eraan vooraf ging. Het moment is dit. Ik had een recensie gelezen in de krant van een film... Toen uh, heet het nou ook weer The Quest for Fire. En... Die zou draaien in. Ik weet niet. Een kleine bioscoop in Amsterdam. De uitkijken of zoiets. En op een of manier dacht ik. Dat lijkt me wel de moeite waard. Dus ik ging er naartoe. De zoektocht dan, naar het vuur. Nou ja, ja, dat is dus. Het, ja. La Guerre du Feu. Het was een Canadese film. Tweetalig. Maar mm -hmm. het, er werd geen woord. Geen verstaanbaar woord in gesproken. Want dat speelde zich af in een verre prehistorie. En. Het begon ermee dat alle lichten gingen uit. Na de reclames die je gezien had, pikdonker. En dan verschijnt er één wit puntje op het doek. Dat witte puntje wordt groter en groter. Het blijkt te zijn een vuur. Het brandt in een, oer, ergens in een oerwoud. Midden in de nacht. Een aantal als prehistorische mensen vermomde figuren zit om dat vuur heen. Eén figuur... We moeten wachten houden. Laten en dan we niet. Even... komen er een aantal wolven. We gaan straks bij de wolven. Gaan we, verder. gaan we verder? Een cliffhanger. Een cliffhanger. Ja, maar dat was alweer het eerste uur van dit marathon-interview van Anton de Goede met socioloog en schrijver Joop Goudsblom. We hebben nog twee uur te gaan. U begrijpt, we moeten er even uit voor Wereld en Ander Nieuws. Maar. De... Is dat allemaal gezegd? Dan gaan interviewer en geïnterviewden door... over het vuur, stof en overvloed. Het is alleen de tijd die hem beperkt. Wilt u ons nog iets zeggen? Dan kan dat op marathoninterview. .nl. of via Twitter. slash tag marathoninterview. Tot zo. Dit is Radio 1.